Maar een eigen bijdrage vragen kan alleen als het gaat om verzekerde zorg, aldus Schippers. De Verenigde Staten en Rusland blijven het oneens over Syrië. Dat hebben de presidenten Obama en Poetin geconcludeerd tijdens de G8-top in Noord-Ierland. Beide landen onderstrepen wel de noodzaak om het gebruik van chemische wapens te stoppen en een einde te maken aan het geweld. Poetin en Obama spraken elkaar zonder dat er andere landen bij waren. De tweedaagse G8-top begon vanmiddag. In een gezamenlijke verklaring schrijven de landen vanavond... dat de economische vooruitzichten zwak blijven... ondanks de verbeterde situatie in de Eurolanden en de Verenigde Staten. Nederlandse gemeenten gaan amateuristisch om met hun vastgoed. Daardoor verspillen ze jaarlijks 300 tot 400 miljoen euro... meldt het tv-programma Nieuwsuur...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 De sluiting van de Griekse publieke omroep was onterecht. De zender moet onmiddellijk weer gaan uitzenden, heeft een Griekse rechter bepaald. De omroep werd vorige week uit de lucht gehaald, volgens premier Samaras vanwege geldverspilling. Medewerkers spanden meteen een rechtszaak aan, op internet gingen de uitzendingen gewoon door. Van de rechter mag de Griekse publieke omroep in ieder geval weer tijdelijk gaan uitzenden, totdat er een nieuwe nationale omroep is opgezet.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 samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobank. nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.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 En ertussen liep een elegante kat die zich helemaal niets van die honden aantrok. Als ik aan die kat denk, zie ik de Italiaanse topman van Vira. die morgen in de Tweede Kamer komt uitleggen dat er niks mis is met zijn treinen. Dames en heren, goedenavond. en welkom bij Met het Oog op Morgen op deze maandagavond. Houdt Vira topman Manfalotto zich morgen staande? In het Italiaans, ten overstaan van een kritische kamer. We schetsen zijn kansen, zijn krachten en zwaktes... met onze correspondent in Italië en in Den Haag. We spreken een wereldkampioen die zichzelf moeiteloos dubbel kan klappen. Kabir Samlal is nog maar 12 jaar oud, maar de absolute top in zijn sport, yoga. En wat in het begin gezien werd als winst voor ontwikkelingslanden... de aankoop van grond door westerse landen... verandert langzaam in een nachtmerrie. Landjeroof staat op het agenda bij de G8, maar is het tijd nog te keren... En wat bezielt een beest om van de Noordpool naar de Zuidpool te vliegen? Dit allemaal het komende uur, maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag 17 juli. Forse straf in de zaak rond de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. De vader van een van de voetballers die hebben geschopt, krijgt zes jaar cel. Vijf spelers zijn veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie en één voetballer tot één jaar. De straffen zijn gelijk aan de eisen van het OM... De rechtbank zag geen verzachtende omstandigheden. De verdachten hebben zonder echte aanleiding, maar ook zonder dat zij openheid van zaken hebben willen geven over wat er gebeurd is, Nieuwenhuizen het meest kostbare ontnomen wat hij had. Zijn leven. De weduwe van huizen is tevreden met de straf. Dit is de hoogst haalbare straf voor hun. Dus uh, ja, dit is voor ons een opluchting. Ze hebben het meeste gekregen wat ze konden krijgen. De zonen hopen dat door de straf anderen aan het denken worden gezet. Ik denk wel dat wij hier met z'n allen een statement beginnen te maken. Maar ja, we zijn er nog lang niet. Want er is nog steeds te weinig respect in onze maatschappij. En er moet echt gewerkt aan gewerkt worden. En dit is dan onderdeel daarvan. Maar de zaak is nog niet voorbij. De verdachten gaan in hoger beroep, omdat de rechtbank heeft nagelaten om aan te tonen wie de fatale trap heeft gegeven. Ik kan best wel twijfelen over de vraag of iemand die een schop tegen een borst gegeven heeft, of die dan ook mede aansprakelijk moet zijn als medepleger voor andere mensen die tegen het hoofd getrapt hebben. Opnieuw zijn er drie verdachten aangehouden voor de diefstal van eindexamens van het Ibn-Galdun scholengemeenschap. Het gaat niet om mensen die de examens alleen hebben ingezien. Het gaat echt om mensen die met elkaar verantwoordelijk zijn wat ons betreft voor de diefstal van de examens uit de school. Ondertussen hebben 26 eindexamenleerlingen gebruik gemaakt van de zogenoemde inkeerregeling. Ze hebben toegegeven dat ze van tevoren wisten welke vragen ze kregen. Dat aantal valt de Onderwijsraad Rotterdam erg mee. Tom rekent in percentages, is dat zo'n klein percentage... in zo'n klein aantal, dat we eigenlijk heel blij zijn... dat waar we eerst dachten dat het hier groot verspreid zou worden... dat het zo'n kleinschalig is gebleven. Het was al een publiek geheim, maar nu is het ook onderzocht. Volgens de commissie anti-doping aanpak... was schering een inslag bij de Nederlandse wielerploegen. Schattingen lopen uit van zo'n 80 tot zelfs 95 procent. Het was alleen niet zo strak georganiseerd... zoals in de ploeg van Lance Armstrong het geval was. Het initiatief kwam van de renners zelf. Het is wel begeleid in de ploegen... En dat vooral vanuit het idee van, nou ja, kijk, als wij niks doen... dan gaan die renners zelf op zoek en je weet nooit wat ze dan allemaal voor gekke dingen doen. Dan kun je het maar beter begeleiden. Volgens voorzitter Zorgdrager van de commissie Antidopingaanpak... wordt er de laatste tijd minder doping gebruikt. Maar Michael Bogert, die gebruik heeft toegegeven, heeft daar zo zijn twijfels over. Maar ook na 2008 heb, heb ik ook wel dingen gezien gebeuren in het wielrennen. en dan, Zeker ook in Nederlands wielrennen, waarvan ik ook wel eens dacht van... nou ja, is dit wel helemaal 100% zuiver op de gaten. Bij trajectcontroles worden onterecht boetes uitgedeeld aan campers en bestelbusjes. Het systeem ziet de voertuigen soms aan voor auto's met aanhangers en die moet langzamer rijden dan gewone personenauto's. Foutje, zegt de politie. De ontvanger van de boete denkt daar heel anders over. Boeven, Hollands gezegd. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Gewoon, boeven. En mijn collega Anouk Thijs heeft alvast de kranten van morgen voor ons gelezen. Anouk. De Europese Rekenkamer heeft zware kritiek op de EU-steun... van 1 miljard euro aan Egypte, daar schrijft de Volkskrant over. Egypte kreeg dat geld tussen 2007 en 2013 van de EU. Het merendeel was bestemd voor zorg, onderwijs en transport... en werd direct aan het Egyptische ministerie van Financiën overgemaakt. Maar uit een rapport van de Europese Rekenkamer... blijkt dat het volstrekt onduidelijk is... of het geld efficiënt en rechtmatig is besteed. Het verdrijven van dictator Mubarak heeft de situatie niet verbeterd... De rekenkamer roept de EU dan ook op om de huidige zachte aanpak in te wisselen... voor resultaatgerichte steun met harde voorwaarden. En de ambitie van de coalitie om tegen 2020... 16 van het energiegebruik in Nederland duurzaam op te wekken... is onhaalbaar, schrijft de Telegraaf in het commentaar. Nederland bevindt zich volgens de krant daarmee in de staart van het peloton... van ontwikkelde landen die de ambitie hebben om energie duurzamer op te wekken. Maar die achterstand heeft een groot voordeel. Nederland kan leren van de fouten van andere landen... Volgens De Telegraaf blijkt bijvoorbeeld in Duitsland dat het onverstandig is om veel te investeren in windenergie. Een evenwichtige energiemix in Nederland, met een belangrijke rol voor zonne-energie, is daarom niet alleen verstandiger, maar ook goedkoper. Lokale PvdA-afdelingen die met GroenLinks één partij vormden... kiezen er steeds vaker voor om alleen met een eigen PvdA-lijst verder te gaan. Dat meldt Trouw morgen. Vanaf de jaren negentig vormde PvdA en GroenLinks, soms aangevuld met D66... in steeds meer gemeenten één partij met één fractie en één programma. Sinds de verkiezingsuitslag van september vorig jaar... willen PvdA-leden met een eigen lijst de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 ingaan. Tot groot verdriet van lokale GroenLinks-leden. Volgens een bestuursvoorzitter van GroenLinks... komt dat doordat ze zich plotseling sterk voelen bij de PvdA. Naar aanleiding van de diefstal van 240 mobieltjes... dit weekend op het Indian Summer Festival... schrijft NRC Next dat de helft van de straatroven in grote steden... tegenwoordig om smartphones draait. Waarom? Omdat mensen geen losgeld meer bij zich hebben... en een smartphone al gauw honderden euro's waard is. De daders zijn vooral Oost-Europese bendes... die de diefstal van smartphones tot in de puntjes hebben georganiseerd... Ze schuimen in groepen bars, clubs en festivals af. Vaak worden de buitgemaakte telefoons centraal verzameld... en nog dezelfde nacht de grens overgereden. De dieven tegenwerken kan nu in Nederland alleen nog door de SIM-kaart te blokkeren... maar de telefoon is dan nog vaak gewoon bruikbaar. Het blokkeren van het unieke identiteitsnummer van de telefoon, de IMEI, kan een uitkomst bieden... maar daarvoor is in Nederland een wijziging van de telecomwet nodig. Er is een nieuwe wet in de maak, maar die wordt vermoedelijk pas halverwege 2014 van kracht. Autobezitters zijn bereid hun auto voor dumpprijzen van de hand te doen... als ze er maar snel vanaf zijn. Dat staat morgen in spits... Onderhandelingen met dealers zien de eigenaren niet zitten. Bij de verkoop aan een particulier zijn ze bang... dat ontevreden kopers op een dag voor de deur staan met klachten. En daarom vindt bijna 20% van de auto-eigenaren het prima... om de wagen voor 500 euro minder te verkopen. Nog eens 20% neemt genoegen met een verlies van maximaal 250 euro... als de auto maar snel weg is. Marktplaats speelt daar handig op in en komt nu met een auto-inruil-service. De auto-eigenaar vraagt op Marktplaats een schatting van de waarde. Zet de wagen met foto's online... en dealers kunnen tegen elkaar opbieden om de auto te kopen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Garbage Day, Brandon Benson. Vira Topman Manfalotto zal morgen tijdens een hoorzitting... de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur te woord staan. En ik ga vooruitblikken met Rob Zoutberg, correspondent in Italië... en Hans Andriga, politiek verslaggever in Den Haag. Hans, goedenavond. Ik begin even bij jou. Dag even, Hans, de Kamerleden gaan morgen het uh, gesprek met uh, Manfalotto aan. Daar hebben ze ongetwijfeld wel zin in. Maar gaan ze dat in het Engels doen, vroeg ik me af? Uh, nee, ze willen een uh, tolk hebben die zowel het Nederlands als het Italiaans uh, snel heen en weer kan uh, vertalen. Dus uh, het ziet ernaar uit dat meneer Manvalotto dat gewoon in uh, zijn moeders taal kan doen. En hetzelfde geldt ook voor de Kamerleden. Nou, voor iedereen waarschijnlijk beter. En voor ons nog leuker om naar te kijken, denk ik. Rob Zoutberg, hoe goed is het Engels van Manvalotto? Nou, nou, niet. Ik heb ik hem ge gesproken <laughs> vorige week. En ik dacht, laten we het in het Engels doen. Dan hebben we alle twee een nadeel. Uh, dan kan hij er niet zo snel met mijn vragen wegkomen. Maar hij weigerde om het in het Engels te doen. En we hebben dat gesprek in het Italiaans gedaan, ja. Dus heb je enige indicatie van hoe ernstig het wordt morgen? Als die eventueel nog de pers te woord moet staan in het Engels? Nou, dat, ik, denk, ik, ik, ik denk niet dat, het, dat hij daar goed zal uitkomen. Ik denk dat hij daar een, een woordvoerder tussen zal zetten mm. of wie dan ook. Het is misschien ook een beetje jammer dat juist deze man er zit... want zijn tweede man, meneer Marino van het bedrijf... die spreekt wel heel goed Engels, is zeer bereist en, en ook zeer welbespraakt. Dus wat, wat is dan de overweging geweest om hem te sturen en niet uh, Marino? Nou, hij is de grote baas. Hij is de eindverantwoordelijke voor die vieren. Ja, we, dus deze, deze man moet, moet morgen het hele verhaal verdedigen en hij zal...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 Uh, nee, daar zal hij zeker niet mee wegkomen. Of hij moet het uh, in het Italiaans uh, echt helemaal gaan doen zonder vertaling. Maar uh, kijk, ik, uh, de Kamerleden die ik uh, de afgelopen dagen daarover gesproken heb... die, die zeggen allemaal... kijk, in het begin uh, was heel duidelijk uh, dat uh, die trein had heel veel mankementen. En uiteindelijk hebben we er twee onderzocht. En daar bleek in de ene 2000 fouten te zitten... in de andere meer dan 1000... Uh, terwijl je er maar tien mocht hebben uh, per trein. Dus uh, daar zat hij behoorlijk ruim overheen. En de tweede is dat uh, de Breda in het begin nog had gezegd... nou, binnen drie dagen, dat zeiden ze begin dit jaar... Nee. binnen drie dagen dan hebben wij die treinen weer op de rails... en dan rijden ze weer. Nou, dat lukte niet in drie weken en niet in drie maanden. Dus de problemen zijn toch wel groter dan ze zijn. Maar het gaat langzamerhand al helemaal niet meer om wie er gelijk heeft... maar waarschijnlijk wie er straks voor de rechtbank gelijk krijgt. Als ik dit zo hoor, Rob, 2000 fouten in één trein, 1000 in de andere, um, is dit dan, uh, hoe zal ik het zeggen, Italiaanse waanzin om dat te ontkennen en zeggen: er is niks mis met die treinen? Hoe moeten we dat plaatsen? Nou, het is het is wel wat het bedrijf blijft herhalen. En als ik ze zelf ook vraag naar al die fouten die geconstateerd zijn... dan zeggen ze, wij hebben nog lang niet al die rapporten gezien. Die foto, een beroemde foto bijvoorbeeld in een van die rapporten... van een deur die uit zijn voeg in die trein hangt. Ze zeggen, ja meneer, dat was één deur bij wie dat, waar dat is geconstateerd... en die deur is onmiddellijk weer goed opgehangen. En daar uh, zijn verder geen problemen mee geweest. Ze blijven ja, toch heel trots, denk ik. Ook heel Italiaans, denk ik, maar ook heel trots volhouden dat hun product dat zij geleverd hebben aan Nederland goed is. En dan speelt er natuurlijk nog een ander probleem mee op. Nederlanders, eh, mensen van de NS, zijn vanaf het begin betrokken geweest... bij de ontwikkeling van die treinen. Vanaf de eerste schetsen zijn ze erbij betrokken geweest. Dus er dient zich, naar mijn smaak, nog een andere interessante vraag aan. Als je het al over verantwoordelijkheid hebt over een trein die niet goed zou functioneren... dan is er op zijn minst sprake al van een, ja, een gedeelde verantwoordelijkheid. En is het iets wat in Italië leeft ook, deze hele kwestie? Is het zo dat Italianen zeggen, zie je wel, die Nederlanders zitten ons op te lichten... Nee, wat, wat mij, kijk, ik word, ik word, al twee weken doe ik la, niks anders dan, dan de Vira. Maar, en, en iedere keer als er dan weer een persconferentie is geweest... dan grijp ik onmiddellijk naar de kranten, denk ik. Want nu zullen Italianen er zelf ook wel groot mee uitpakken. Maar je bent is de enige, helemaal Rob. Niet zo. <laughs> Rob is de enige. <laughs> ja, ja. Hoe is dat nee, te verklaren? Is dit, is de, want hier houdt het ons ook absoluut bezig. Zeker zijn komst ook morgen. Hoe zou je dat verklaren, Rob? Ja, ik denk, ik, ik denk dat het toch ook in een land natuurlijk waar het heel moeilijk is, misschien wel meespeelt dat men ook gewoon de eigen belangen van een, van een van een groot uh, uh, Italiaans spoorbedrijf afschermt. Ja, ik kan niks anders verzinnen, mm -hmm. hoor. Um, in de kleine berichten, in de kleine berichten die ik heb gevonden, hè, want Corriere della Sera heeft bijvoorbeeld op een gegeven moment wel op een half paginaatje daarover geschreven, maar. Toen ging het opnieuw over het verdedigen van de, van de positie van Ansaldo Breda. En werden heel veel commentaren die in Nederland worden geleverd op het product... als racistisch weggeschreven. Racistisch zelfs? Uh, er werd gezegd... het commentaar dat Italianen maar beter pizza's kunnen gaan bakken... is de meest vriendelijke. Zo stond het in de krant. Hans, even naar Den Haag. Staatssecretaris Mansveld schreef vandaag een brief aan de Tweede Kamer... over de vergunningverlening. Aan de Vira. Uh, Verwacht je dat die brief extra vragen voor de commissieleden gaat opleveren voor die hoorzitting morgen? Nou, misschien uh, niet voor de hoorzitting zelf, maar zeker in het debat dat uh, woensdag uh, gehouden wordt. Want uh, als ik nog even mag aansluiten als het gaat over de kwaliteit. Uh, veel Kamerleden die hebben natuurlijk wel kritiek op wat ze gezien hebben. Maar uh, ik nam vandaag een gesprekje op met Betty de Boer van de VVD. Uh, die heeft de afgelopen tijd ook wel het nodige gezegd over de trein. Maar vandaag was er wel ontzettend helder over de kwaliteit van de geleverde kwaliteit door Ansaldo Breda. Ik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 Ja, dat hij niet deugt, dat is dan toch wel een beetje een, een, een raar verhaal. En dat komt ook terug in die brief. Eva... waar je net aan refereerde, uh -huh. van de staatssecretaris. Want zij beschrijft daarin vrij nauwkeurig... wat er gaat gebeuren voordat een trein, een nieuwe trein... Toestemming krijgt om op het Nederlandse spoornet eh, te mogen rijden. En dan blijkt dat er inderdaad een tal van instanties allerlei keuringen moet doen. Maar wat ook helder wordt, dat is dat dat allemaal keuringen zijn op papier. Er wordt gewoon gekeken of je aan bepaalde protocollen voldoet. En als je maar voldoende stempeltjes hebt onder voldoende officiële verklaringen, dan mag je dus met je trein het spoor op. Dus als meneer Manvalotto morgen gaat zeggen: van, Kijk eens, ik heb alle goed Keuringen voor deze trein, het is een prima trein... dan heeft hij een punt. Want hij heeft alle stempeltjes en alle controles toestaan... en hij mocht ook officieel op het Nederlandse uh -huh. spoor rijden. Dus dat zal dan uh, hand in eigen boezem worden, verwacht ik zo... als ik dat hoor, of niet? Nou ja, er is een verschil uh, dus blijkbaar tussen... wat je op papier allemaal goed kan keuren... en wat er in de praktijk blijkt. Want daarna is de NS er zelf mee gaan rijden... en toen kwamen de testen maar in de Hans, praktijk. Maar ik, ik ben geen techneut, maar dat had ik zelfs kunnen verzinnen. Dat, dat, je het het nou, dat je het met je eigen ogen moet zien om te weten of het deugt... voordat je er een stempel aan geeft. Ja, maar je mag er niet mee rijden voordat je die stempeltjes hebt. Ah. En dat is dus precies het punt waar deze brief van de staatssecretaris... ook over gaat, dat zij uh, dus nu wel een onderzoek gaat doen... naar hoe verloopt eigenlijk die vergunningverlening... en hoe veilig is het eigenlijk als je dat allemaal... maar door papieren controles ja. laat doen. Ja, nou, dat zien we al inderdaad, waar welke kant dat op gaat. Welke partij gaat er morgen het hardst aanpakken, denk je? Nou, dan moet je toch wel richting uh, de SP en uh, waarschijnlijk ook wel de PVV kijken. Want uh, zij zijn de partijen die in het verleden geen enkele bemoeienissen hebben gehad met dit uh, dossier. Uh, ook bij D66 en het CDA hoor je heel veel uh, kritiek op hoe het allemaal gegaan is. En uh, dan denken ze bijvoorbeeld aan, uh, ja, uh, ze hadden het net over broddelwerk van Ansaldo Breda. Maar er wordt ook wel gesproken over broddelwerk van de NS. Die al heel lang de concessie heeft om op die lijn, die internationale hoogsnelheidsrijden te mogen rijden. En uh, ja, daar tot dusver dus uh, nog helemaal niks gereden heeft. Er is geen cent verdiend. En alle businessmodellen, die, zijn allemaal, uh, ja, die kan je allemaal weggooien. En de vraag uh, wordt dus uh, de komende tijd steeds nadrukkelijker gesteld. moet schuine streep, mag de NS in de toekomst ook nog op deze lijn blijven rijden? Mm -hmm. Of moeten we die andere firma's die in het verleden ook belangstelling hadden getoond... zoals Virgin en Veolia en Arriva, moeten die nu ook een kans krijgen? Ja. Rob, denk je dat als Manfalotto morgen zijn optreden heeft gehad in de Tweede Kamer... dat zijn zaak en de zaak van Anseldo Breda er beter voor staat dan nu? Nou, ik hoop vooral dat ze het wat slimmer aanpakken... dan uh, dat ze het tot nu toe gedaan hebben hier in Italië. Kijk, we zijn zelf uitgenodigd in een soort retro perszaal uit de jaren 70... waarbij de, de airconditioning harder klonk dan het geluid uit de speaker... Het, werd, het is gewoon niet handig gedaan, vind ik tot nu toe. Het pers-offenseer een... Saldo Breda zouden veel beter uh, mijn smaak, een hele grote persconferentie op Schiphol kunnen beleggen... met alle gespecialiseerde media erbij om hun, hun punt te verdedigen. We zijn ook verdiend, hier worden we aan de leiband gehouden door de persafdeling... die heel streng op ons zijn over hoe en wat we berichten. Maar wel één ding even wat ik toch belangrijk vind om te zeggen... Het beeld wat in Nederland nu wel ontstaat van Ansaldo Breda is van een stel treinenknutselaars uh, die, die niet weten hoe ze een hoge uh -huh. snelheidspoor uh, in elkaar moeten uh -huh. zetten. Dat beeld moeten we natuurlijk wel gaan ontkrachten. Uh, Ansaldo Breda is hier van de, een van de gewoon grote Italiaanse treinenbouwers die succesvol al twintig jaar meewerken aan hoge snelheidslijnen hier in Italië. De Fritzio Rosso, de Fritzio Argento, de rode en de zilveren pijlen. Die rijden tussen Rome, Milaan, Napels. Het zijn treinen waar ik het liefst op zit. Want ze hebben nooit vertraging. Ze, rijden, ze doen het altijd nee. heel anders dan het beeld in Nederland. En dat is toch opmerkelijk. Ansaldo Breda werkt nu mee aan de ontwikkeling van de Freccia. Ro 8.000, topsnelheid, 400 km per uur gaat vanaf 2014 hier rijden in Italië. Heel belangrijk project voor datzelfde Ansaldo Breda dat wij zouden bekritiseren. Dat is wel inderdaad een ander beeld dan wat wij hier in Nederland hebben. Dat kan ik je inderdaad verzekeren, Rob. Hans, denk je ja. dat de Tweede Kamerleden... Uh, of laat ik het zo zeggen, verwachten zij wijzer te worden... van Manfalotto morgen? Ja, ik denk dat ze in elk geval uh, iets meer zullen weten... over de verhouding tussen de NS en uh, Ansaldo Breda. Wat hebben ze precies uh, afgesproken met elkaar? Uh, wat natuurlijk ook een belangrijk punt is, dat Rob ook net aanstipte... dat is, uh, in hoeverre is het alleen maar een ontwerp van de Italianen... of zit er ook een duidelijke Nederlandse inbreng uh, bij... En uh, ja, die verhalen die doen toch echt wel uh, de ronde van allerlei bronnen... ook vanuit de NS, dat uh, zij duidelijk, ja, als het ware, meeontworpen hebben. En dat ze daar ook wel trots op zijn geweest. Ja, en dan uh, wordt het een minder eenduidig verhaal dan dat het nu vaak uh, is... De belangrijkste vraag voor de Kamerleden is echter wel... hoe krijgen we zo snel mogelijk een goede verbinding... tussen Amsterdam, Den Haag, eh, Breda en Brussel weer eh, op de rails. En dat daar een paar keer per dag, het liefst 16 keer per dag... gewoon weer een trein gaat rijden. En hoe het uiteindelijk opgelost gaat worden... dat komt dan eh, aan bod in de latere debatten, woensdag... Maar voorlopig eh, tot 1 oktober krijgt de NS van de staatssecretaris de kans... om de boel weer op de rails te zetten. Nou, toch nog een beetje uitstel van de executie. Rob Zoutberg, Hans André, we gaan morgen in ieder geval met z'n drieën zeker kijken naar de Tweede Kamer. Hartelijk ja, dank. Janne Scha, different. Over Syrië gaat het bij de G8 in Enniskillen. Over internationale belastingontwijking. Maar er staat nog een ander belangrijk onderwerp op de agenda. Landroof. Goedenavond, Annelies Somers, Hoogleraar ontwikkelingsstudies in Utrecht. Welkom in de studio. Uh, Landroof, als ik dat zo hoor... dan klinkt het voor mij als iets uit de middeleeuwen. Wat houdt dat in? Nou, Landgroof. Um, eigenlijk gaat het uh, op, uh, om, om de geweldige run die uh, uh, is ontstaan op land. En dat is eigenlijk begonnen in ieder geval in de media uh, omstreeks 2007, 2008. Er wordt altijd gezegd als reactie op de voedselcrisis, uh, maar ook als reactie op de energiecrisis en zelfs ook op de, als reactie op de klimaatcrisis. Dus we hebben het over land uh, buiten Europa, neem ik aan. Waar, waar hebben we het over? Ja, we landen... hebben het vooral op een run in land, uh, uh, op land, uh, vooral in Afrika. Uh, althans, daar wordt vooral over gesproken, maar ik wil ook gelijk benadrukken dat het uh, net zo goed ook plaatsvindt in uh, Azië en Latijns-Amerika. Um, maar in ieder geval komt het erop neer dat er uh, een soort nieuwe vorm van offshore landbouw is ontstaan, waarbij uh, Europese landen, maar ook uh, nou ja, de bekende uh, de golfstaten, China, uh, op zoek zijn gegaan naar uh, land, vooral in Afrika, om op grote schaal voedsel uh, te kunnen gaan produceren. En ook natuurlijk uh, biobrandstoffen, uh, omdat we ons allemaal zorgen maken uh, over hoe dat zometeen allemaal moet. Mm -hmm. met en dus grote begrijp ik daaruit dat de dingen die ze daar verbouwen, en dat, daar zit dat offshore element in, die worden dan weer geëxporteerd terug naar de landen? die dat land gekocht hebben. Zo is het in ieder geval in eerste instantie in de media gekomen. Het ging om grootschalige landbouw voor voedsel. En het ging dan vooral om voedsellandbouw. In die periode werden ook vooral de golfstaten genoemd... als belangrijke grabbers. Dat zijn natuurlijk landen die een gigantisch grote bevolking hebben. Veel migranten. Dus op het moment dat de voedselprijzen gingen stijgen... was het hun strategie om dan zelf maar landbouw of voedsel te gaan verbouwen in gebieden die op dat moment niet zo erg uh, uh, intensief gebruikt leven mm -hmm. te zijn. Want u zei net grabbing, dus dat is de Engelse term daarvoor van Landroof, land grabbing. Dat heeft allebei, zowel in het Engels als in het Nederlands, een hele negatieve connotatie. Maar wat is daar eigenlijk zo verkeerd aan om land te kopen ergens anders om, om meer te verbouwen? Nou, in eerste instantie uh, was ook een, echt een, een heel duidelijk debat waarbij je voorstanders had en, na, en tegenstanders. Uh, de voorstanders, de Wereldbank die benadrukte bijvoorbeeld uh, die benadrukte vooral de voordelen die uh, je zou kunnen behalen door die uh, grootschalige investeringen in land. Hè. Voordelen de, voor die ontwikkelingslanden? Voor de ontwikkelingslanden. Uh, hè, er werd eigenlijk gezegd van nou prachtig. Na zo'n lange tijd uh, waarin eigenlijk te weinig aandacht is besteed aan, uh, aan de landbouw. Eindelijk is er weer interesse in de landbouw. Dat uh, levert alleen maar uh, voordelen op. Werkgelegenheid, uh, technologieoverdracht, uh, et cetera. Het is ook goed voor de voedselzekerheid. Um, he, dus Dat was helemaal in het begin. En daar tegenover stond, dan, uh, stonden organisaties uh, zoals uh, Via Campesina... die eigenlijk vanaf het begin af aan benadrukten... dat het eigenlijk alleen maar negatieve effecten zou uh, opleveren. Vooral vanuit mensenrechtenperspectief. Wat zijn die negatieve effecten dan? Nou, dat uh, op die plekken waar grootschalige investeerders bezig zijn. Uh, daar um, in eerste instantie bleek al vrij snel uh, dat de lokale bevolking uh, het veld moest ruimen. En uh, nou ja, dat wordt natuurlijk al gauw geïnterpreteerd als land grab. Maar ik moet zeggen, hè, dat uh, hele scherpe debat van het begin. Uh, dat is op dit moment eigenlijk uh, bijgesteld. Uh, ook de Wereldbank, uh, op basis van uh, alles wat er de afgelopen vijf, zes jaar is gebeurd op de grond... Ja, maakt dat ook de Wereldbank zich op dit moment wel zorgen maakt. Want die uh, waren aanvankelijk heel positief, heel positief Ja. En, en uh, hoe staat u er zelf in? Wat vindt u zelf? Nou, ik maak, mezelf, ik, ik zelf, uh, maak me zelf wel degelijk zorgen. Ook al ben ik een nuchtere onderzoeker die probeert uh, op de grond te kijken wat daar gebeurt. En uh, ik wil ook niet bij voorbeeld zeggen van uh, alles wat verandering is, is slecht. Hè, dus in, aanvankelijk dacht ik van nou ja, waarom niet? Waarom uh, laten we eens kijken wat uh, de gevolgen zijn? Hè, in hoeverre er inderdaad uh, werkgelegenheid kan worden gegenereerd. Ja, want als ik het zo hoor als onwetend mens zou ik zeggen, gebieden die niet veel gebruikt worden. Dat zei je in het begin. Dan komt er expertise uit westerse landen. Ja. Dan worden producten verbouwd. Uh, dan leert de lokale bevolking ook bijvoorbeeld hoe ze het moeten verbouwen. Ja. Bedrijvigheid, maar... alles lijkt me goed. Ja, is goed. En, uh, um, maar als je op basis van onderzoek... want we hebben inmiddels uh, heel veel onderzoeksprojecten lopen... en uh, als je echt systematisch gaat kijken wat er gebeurt... moet je constateren dat in uh, vooral in Afrika vrijwel um, ja, overal, of je nou goede regels hebt of slechte regels. Hè? Een land als Ethiopië is een land met, um, ja, met in principe... Uh, uh, nou, die hebben in ieder geval een, een overheid die um, uh, een hele duidelijke strategie mm -hmm. heeft. Die wil, inderdaad, die heeft heel erg uh, geprobeerd om die investeerders aan te trekken, omdat zij dat inderdaad zien als een oplossing voor alle problemen waar uh, Ethiopië mee uh, te kamp heeft. Nou, daar uh, trekt de overheid zelf zich niks aan van uh, de lokale bevolking. Dus landen, die, uh, gebieden die niet zo intensief worden gebruikt, die worden in de aanbieding gedaan uh, uh, en de bevolking uh, die moet maar. Daarvoor. He, dus in Ethiopië, die worden niet uh, uitgekocht of zo, die bevolking. Nee, die moet er maar gewoon ge verdwijnen. Precies, geen compensatieregelingen, hmm. et cetera. Uh, maar ook in landen als Mozambique... waar eigenlijk uh, lokale bevolking uh, uh, ook via de wet wordt beschermd... ook daar zie je dat uh, ondanks die wet... Uh, de, op het moment dat die investeerders binnenkomen... Ja, wordt de lokale bevolking opeens ge uh, geconfronteerd... met uh, het feit dat de hekken worden geplaatst. Dus... Ondanks het feit dat ze uh, volgens de wet uh, dat er een, een soort uh, consultatie uh, moet ja. had moeten plaatsvinden, gebeurt dat niet. En dat is nu op dit moment uh, onbekend, ook door de Wereldbank. En uh, um, ja, er wordt op dit moment ook door de Wereldbank, uh, nou ja. Uh, gekeken van hoe moeten we het nou op die manier doen dat we in ieder geval die negatieve effecten uh, mm. kunnen voorkomen. Nou gaan ze daar, het staat op de agenda bij de G8. Denkt ja. u dat het tijd nog te keren is? Want het land dat verkocht is, neem ik aan, is verloren. Dat, dat keert niet terug. Maar om dit proces misschien in een goede baan te leiden, is dat reëel dat dat gaat veranderen? Nou, om te beginnen, het uh, heel vaak, er wordt wel gesproken over uh, uh, verkoop van land, maar heel vaak gaat het om, om, om leasecontracten. Mm -hmm. um, de G8-landen die hierbij betrokken zijn, hè, um, ja, die houden zich heel vaak wel... Aan regels. En in die gevallen waar, waarbij men zich niet aan regels houdt, dan, ja, dan komt Oxfam Novib om de hoek kijken. Dus die hebben er denk ik ook toe bijgedragen dat het nu op de agenda staat van de G8. Dus heel vaak is het niet aankoop en het zijn leasecontracten. Dus de tijd kan nog gekeerd worden. Ja, de tijd kan gekeerd worden. Maar aan de andere kant, de G8 die heeft het nu op de agenda staan. En dat is op zich positief, vind ik, omdat ja, die geheime rondom die landdeals op dit moment in ieder geval uit de, uit de weg worden of in ieder geval uit de wereld worden geholpen, mm -hmm. maar gelijktijdig is er op die ja, de G8 ja, de onderliggende agenda is natuurlijk toch economische groei uh, en er wordt heel erg gepleit nu voor transparantie. En uh, ja, dat is op zich, wie is het tegen transparantie? Niemand, Niemand natuurlijk. natuurlijk. Dus het... dat zijn we het eens. Ja. Ja. Maar het G8 heeft niet het belang zeg maar, om dit proces te stoppen? Nee, ik het het, goed uh, niet, uh, die hebben belang uh, om uh, door te gaan. Want die, uh, willen natuurlijk, uh, die hebben behoefte aan grondstoffen en aan land ja. en aan grootschalige productie. Die behoefte blijft ook nog wel voorlopig. Dus ik geloof dat u nog genoeg uh, te onderzoeken zal hebben de komende jaren. Annelies Somers, hartelijk dank dat u hier wilde zijn. Prima, dank.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 Que no puedo eh, Gabriel Rios. Na nou, mij de eer om te praten met een twaalfjarige wereldkampioen. Kabir Samlal. Dat heb ik eerder vanavond gedaan, omdat hij natuurlijk nu in bed moet liggen. En mijn eerste vraag aan hem was, waarin is hij wereldkampioen geworden? Um, ik ben wereldkampioen in uh, yoga asana, het beoefenen van houdingen. En um, dat is gebeurd op het WK in Los Angeles, hè, in Amerika? Ja. Vertel eventjes, hoe kan het dat jij zo goed bent geworden? Um, ik denk dat het uh, te ook te maken heeft dat ik in Singapore en in India heb gewoond door mijn vader en moeders werk. En dat ik daardoor, omdat het, no omdat het in Azië meer normaal is om yoga te doen, dat ik toen op jonge leeftijd al ben begonnen met, in aanraking ben gekomen met yoga. En dat ik daardoor mijn lichaam al een beetje had gevormd. En ik heb in Nederland heel veel getraind om uh, voor het WK te gaan en uh, NK natuurlijk ook. Je zegt uh, vanaf jonge leeftijd dat je ermee in aanraking bent gekomen. Hoe jong was je? Ja, um, volgens mij zes jaar. zes jaar. En kun je nog de eerste les herinneren? Ja, ik kan de eerste les nog uh, herinneren. En vond je het meteen al heerlijk of mooi? Of had je meteen zoiets van dit past bij mij? I ja, ik, ik, ja ik, ik, had, ik vond het um, al leuk om houdingen te beoefenen... en te kijken hoe ver mijn lichaam kon gaan. Toen vond ik het al leuk. En als je nu, nu ben je natuurlijk een stuk verder, een stuk ouder. Je bent twaalf jaar nu. Um, wat vind je het mooiste aan yoga? Um, het mooiste aan yoga vind ik is dat je um, je grenzen kan opzoeken... en die zelf kan verleggen door houdingen te beoefenen. En je grenzen, je, je fysieke grenzen, wat je met je lichaam kan doen bedoel je? Ja, of bedoel je ook je geestelijke gren grenzen? Ja, allebei eigenlijk. Maar er zijn twee soorten yoga. Je hebt yoga asana, dat doe ik... Dat, is het, dat zijn puur de houdingen. En je hebt meditatie-yoga. En dat is het mediteren. Dat is, je geestelijke, dat is het geestelijke gedeelte van yoga. En dat en, beoefen uh, jij ook? Vooral... Um, nee, niet heel erg. Ik beoefen eigenlijk alleen de yoga-asana. Dus uh, met je lichaam, de, de lenigheid. Ja, met Aan je het... lichaam werken. Ja, lenigheid en kracht. Aan de telefoon Mariska Prins, een yogalerares in Bussen... en iemand die Kabir goed kent. Goedenavond. Goedenavond. Wat is uw band met Kabir precies? Uh, Kabir en uh, de familie van Kabir en mijn familie uh, woonden samen in Singapore. En uh, de eerste les van Kabir toen hij zes was, uh, was met mijn zoontje. Of met twee van mijn zoontjes eigenlijk. En dus ik was ook eigenlijk bij die les. En uh, ja, we hebben samen vijf jaar in Singapore gewoond... En ik heb, ja, ik heb hier zien opgroeien, zeg maar, vanaf dat hij twee is, heb ik hem mee mogen maken. Ook toen ze in India woonde, heb ik ze opgezocht. En uh, we wonen nu allemaal weer een tijd in Nederland. Ja, dus u heeft hem zien ontwikkelen tot wereldkampioen. Ja. Als u, als u naar hem kijkt, wat maakt hem zo bijzonder als hij yoga beoefent? Uh, wat, ja, wat ik, heel, wat ik heel leuk vind aan hem is dat hij ontzettend veel plezier be uh, beleeft aan het oefenen van yoga. En dat hij oefenen van yoga en... Uh, ja, hij, hij is heel erg zichzelf daarin gebleven. Hij heeft echt uh, ja, het mooiste uit zichzelf eigenlijk uh, naar boven gehaald door, het, uh, door de yogalessen. Kon, kon u eigenlijk meteen al zien bij die eerste les, toen hij zes jaar oud was, dat hij er talent voor had? Uh, dat, dat durf ik niet te zeggen. Ik, ik kon wel zien dat hij er dat, dat plezier in had. Dat zouden alle, alle kindjes, waar toen vier jongetjes, allemaal daar heel veel plezier in. Dat kon ik wel zien. En uh, ja, dat hij een flexibel lichaam heeft... Dat dat kon ik ook wel zien. Ja. Kabir, wat doe je precies uh, voor oefeningen? Wat is je favoriete oefening bijvoorbeeld? Kun je dat voor mij uitleggen? Um, mijn favoriete soort oefeningen zijn de achteroverbuigingen. Um, nou, want dat is mijn, eigenlijk mijn specialiteit. En mijn favoriete oefening is um, de full wheel. Die heb ik ook op het WK gedaan. En hoe ziet dat eruit? Dat is, een, uh, dat is een houding waar je helemaal naar achter buigt. Dan zet je je handen op de grond dan ga je op je elbogen en dan leg je je hoofd tussen je benen, eigenlijk. Ik krijg nu al pijn in mijn lichaam als ik het hoor, <lacht> moet ik eerlijk zeggen. Het <lacht> klinkt als iets uit een circus. En als je, als je, je doet het nu al zes jaar intensief... als je kijkt naar wat yoga voor invloed op jouw leven heeft, wat is dat dan? Um, nou, ik kan me veel beter opletten in de lessen op school. Ik kan me beter concentreren bij toetsen. En ook kleine dingetjes, zoals als ik... Um, Bijvoorbeeld, iets op de grond moeten oprapen, kan ik in plaats van moet ik buigen, kan ik gewoon in één keer voorover buigen. zonder dat ik iets hoef te buigen of zoiets. Dubbel geklapt achterwaarts kun je je veters strikken, waarschijnlijk. Ja, zo kan het ook, maar ook gewoon voorover. Toen je in LA was voor die wereldkampioenschap, heb je daar nog uh, iets bijzonders meegemaakt? Nog mensen gezien waarvan je dacht, wauw? Ja, wat ik het meest bijzonder vond was denk ik het de Indiase team. Daar was ik, die waren er vorig jaar ook bij, daar was ik altijd heel erg onder de indruk over hoe gefocust zij blijven. En uh, ze zien er altijd wel gaaf uit. Ze hebben altijd de matching suit. Altijd dezelfde pakken aan. Dus dat is wel gaaf. Dat is ook gaaf. Zou je zeggen dat yoga een sport is? Ik zou zeggen dat yoga asana een sport is. Omdat je dan oefeningen doet. Daar kan je ook... Bijvoorbeeld als de jury geeft cijfers daarvoor. Daar kan je ook cijfers geven. Voor yoga en meditatie denk ik iets minder. Dat is vooral echt mentaal... Dat je jezelf versterkt. Mevrouw Prins, zou u yoga ook als sport typeren? Uh, nee. Tenminste, eerste wat, wat Kabir zegt, de yoga asanas, dat is zeker wel, kan je, kan je vergelijken met sporten. Maar ik hoop altijd dat mensen, en dat zegt Kabir eigenlijk ook, dat mensen ja, de meerwaarde van, van yoga, of eigenlijk gewoon het verschil tussen welke sport dan ook en yoga gaan ervaren door te gaan beoefenen. En dus dus wat, wat Kabir zegt, dat hij zich beter kan concentreren. Dat hij minder snel boos wordt. Uh, ja, dat, dat, dat, dat, hij, dat hij er flexibeler van wordt. En dat is natuurlijk niet alleen maar flexibel in je lichaam, maar het is ook in je geest. Het is, ja, yoga is holistisch. En dus, dat, dat is mooi als mensen dat, dat leren. Ja. Maar dat strookt dan niet echt met dat... Ik associeer bijvoorbeeld een wereldkampioenschap met heel erg competitie. Dat ja. vind ik dan een moeilijke combinatie. Ja, Bo bot Botst het met die, met die filosofie? Sorry? Botst het met die filosofie? Um, als, als je weet waarom er wereldkampioenschappen yoga gehouden worden, dan, dan, ja, dan niet. Want uh, eigenlijk de, de achterliggende gedachte van uh, de wereldkampioenschappen is dat het eigenlijk als ambassadeursfunctie zou moeten hebben. Dat je meer mensen met yoga in aanraking wilt laten komen hierdoor, door die wereldkampioenschappen. En uiteraard is een kampioenschap, dus het gaat natuurlijk wel uh, om hè, wie, de, wie de beste is. Maar er zijn de criteria daarvoor is dat bijvoorbeeld, als ze kijken naar hoe flexibel je bent, hoeveel uh, kracht je hebt en dan kracht meer, gewoon kracht in je lichaam. Uh, dat zijn de criteria die daarvoor gehanteerd worden. Uh, ik begrijp dat het raar is om te, als kampioenschap, maar het is echt een ambassadeursfunctie. Dat is wat, het, uh, dat ze, wat ze ermee willen bereiken. Ja, en daarom kun je ermee mee mee leven, zeg maar. Ja. Ja. Kabir, Zou je zeggen dat de sfeer in L.A. dat het, dat het niet alleen om het winnen ging? Um, nee, helemaal niet. Ook um, heel veel ja, als je aan een de competitie denkt, denk je ook vaak aan concurrentie. Maar dat is dus bij, bij de kampioenschap in LA was dat helemaal niet zo. Mensen vragen elkaar dingen, mensen helpen elkaar. Je gunt het eigenlijk iedereen. Maar uiteindelijk is er wel iemand die het best is, natuurlijk. Maar. Wat ik denk, het grootste doel is om meer mensen te inspireren om uh, yoga te gaan ja, doen. Ja, wat Mariska ook zegt. Maar ja, het kijk, winnen is gewoon leuk. En jij kwam terug in Nederland met het idee dat je tweede was geworden. En toen bleek dat de jury een fout had gemaakt. toen was je toch eerste. Ben je ja. dan stiekem heel erg blij mee? Ja, tu tuurlijk. Ik ben, ik, ben gewoon ik ben wel trots op mezelf dat, dat ik die erkenning krijg. En ook het, dat ik um, ja, weet dat ik... Uh, de ja, beste, de, beste. de beste was. <laughs> ja, precies. Je mag het ook gewoon zo zeggen. Je merkt dat uh, yoga steeds populairder wordt. Ik bedoel, ik lees heel vaak over Hollywoodsterren die, die het doen en zo. Merk jij dat ook ja. in jouw omgeving, dat steeds meer mensen het doen? Um, ja, ik merk het heel erg. Bijvoorbeeld um, ook laatst was er een artikel over Karim Abdul-Jabbar... die uh, ook mensen aanraden om yoga te doen. Een basketballer doe... is dat. Ja, de, een van de beste basketballers, mm -hmm. ooit misschien wel de beste. En uh, bijvoorbeeld ook David Beckham doet aan uh, yoga... Andy Murray doet dan de yoga. Dus er zijn er steeds meer mensen, ook beroemde mensen, beginnen aan yoga te doen. En maakt dat hen beter, denk je, in de topsport? Want je hebt het over een voetballer, een tennisser en een basketballer. Maakt het hen beter? Ja, ik, ik vind dat um, bijvoorbeeld, ik, ik doe zelf aan voetbal. Ik vind dat yoga heel goed samen gaat met voetbal. Omdat van met voetbal gaat, uh, worden je hamstrings natuurlijk heel erg stijf. En uh, je hemst door, door dan een lesje yoga erna te doen, worden je hamstrings wel veel losser. En um, in, in voetbal zit ook vaak veel agressie. Dat uh, lees je ook in de krant mm -hmm. kranten. En um, ja, door yoga word je flexibeler in je mentaal ook. En dat, dat zou heel erg helpen met ja, voetbal. Misschien wat vriendelijker op het veld. Ga je door voor het WK voor volwassenen? Nog kort tot slot? Ja, ik, ik, ik ga denk ik wel blijven trainen. En ik kijk wel of ik meedoen met... Uh, de volwassenen. Dat lijkt me nou een heel goed antwoord voor iemand die innerlijke rust heeft. Kabir, <laughs> heel veel succes. En Mariska Prins, u ook. Hartelijk dank. Ja, hartelijk dank. Ja, dank u wel. Oog zoekt ooggetuigen. NOS met het oog op morgen is op zoek naar mensen... die ooggetuigen zijn geweest van grote of kleine nieuwsgebeurtenissen. Uw aanwezigheid bij die gebeurtenis is van invloed geweest op uw verdere leven. Als u uw verhaal wilt vertellen op de radio, mail dan naar oognos.nl en vermeld kort de nieuwsgebeurtenis, de impact ervan op uw leven en uw naam en telefoonnummer. Oogjetnos.nl. Santa Cruz, Lloyd Cole. En dan ga ik nu via de Skype contact zoeken met Spitsbergen. Want daar zit Maarten Lone. Hij is wetenschapper aan het Arktisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond, meneer Lone. Goedenavond. Ah, we, we horen elkaar goed. Dus dat is al winst. Kunt, ja. u, kunt u mij vertellen wat u op Spitsbergen aan het doen bent? Ja, ik kom hier ieder jaar, iedere zomer al 25 jaar... en ik doe hier onderzoek mee aan ganzen. En dit jaar ook aan Noordse Sternen. Is... Het is vogels en vogels... Het zijn trekvogels en uh, dit is het noordelijkste dorp van de wereld. Het ligt hier nog vol sneeuw. Het seizoen gaat hier pas beginnen. En we zijn hier net de eerste dag geweest. We hebben allemaal Noorse sterren gezien die wachten op hun partner. En we hebben zelfs al vogeltjes gezien die we een apparaatje hadden meegegeven wat een jaar lang uh, trek heeft gevolgd. En we hebben er al twee teruggezien. Dus we zijn heel enthousiast over hoe het hier allemaal is. Ja, dat kan ik me voorstellen, ondanks de sneeuw, want het wordt hier namelijk tropisch. Vertelt u even, wat is er zo bijzonder aan die Noordse stern? Nou, die Noordse stern die vliegt dus van hier de Noordpool, 79 graden Noorderbreedte en die overwintert aan de Zuidpool. Dus het is het vogeltje wat niet alleen de langste afstand vliegt in het jaar. Het is ook het vogeltje wat het meeste daglicht tegenkomt in dit jaar. Want het is hier nu, terwijl het natuurlijk in Nederland donker is... is het hier nog hartstikke licht, omdat het niet ondergaat. Tot 15 augustus blijft het hier licht. En waarom... Ten eerste dit, want het is onvoorstelbaar... dat een beest van de Noordpool naar de Zuidpool vliegt. Hoeveel kilometers praten we over? Nou, dat, dat zijn we dus nu aan het vaststellen. Het record staat op 90.000 kilometer. Als je dus de hele vlucht op elkaar, dan zou die, dat is eigenlijk zelfs twee keer op en neer en wat meer. Dus uh, het is ongelooflijk wat hij haalt. En uh, dat bepaalt eigenlijk Noordse sterren vanuit Nederland naar de Zuidpool gingen. En wij zitten nog 3000 kilometer ten noorden van Nederland. Wij zitten eigenlijk rechtstreeks 3000 kilometer ten noorden van Hessen. En wat wilt u het liefste weten over die tocht die de Noordse stern maakt? Waar bent u het meest benieuwd naar? Nou, ik, ik, ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar wat er nu gebeurt met uh, de klimaatverandering. Want het is hier in de, aan de Noordpool is het sneller warmer aan het worden dan in Nederland of aan de Zuidpool. Dus zo'n vogel wat eigenlijk de hele wereld overtrekt, heeft te maken met andere klimaatveranderingen met veranderingen in andere tempo's. En uh, zo'n trektocht is natuurlijk, die moet gepland zijn, want je moet op een gegeven moment je eindresultaat halen dat je in het broedgebied aankomt en op tijd je jongen grootbrengt. En ik ben dus heel benieuwd wat de verandering... die de klimaatverandering eigenlijk veroorzaakt hier... wat dat nou voor gevolgen heeft voor zo'n vogeltje. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik zeg er nog even bij, we hebben contact via Skype in Spitsbergen. Vandaar dat de kwaliteit van de lijn niet altijd even optimaal is. Het is natuurlijk zo dat u niet in, in gesprek kunt gaan met de Noordse Ster. Dus hoe gaat u achterkomen wat dit allemaal voor invloed heeft op zijn leven, die klimaatverandering? Nou, we hebben dus eigenlijk een heel klein apparaatje aan zijn, aan zijn poot hangen. en die registreert licht. En uh, als we dat, dat apparaatje terughalen, de vogel weer vangen en eraf halen... dan kunnen we via de computer en de, het lichtprofiel analyseren. En uh, met de lengte van de dag weet ik hoe noordelijk of zuidelijk het vogeltje is. En met het moment van zonopkomst weet ik hoe oostelijk of westelijk het vogeltje is. En dan kunnen we dus berekenen waar het vogeltje is geweest het hele jaar door... En nou ja, dat, dat, dat gaat de hele Atlantische Oceaan over. Dus het is wel heel erg spannend. En, de, en nu gaan we aan het kijken: wat zijn de gevolgen? Hoe gaat het het ei leggen? Hoe gaat het met het jongen krijgen? Wat is het gevolg van als je vroeg je eieren legt? Wat is het gevolg als je laat je eieren legt? Dat is het onderzoek wat we nu aan het doen zijn. Fascinerend en ook ongelooflijk dat het kan. Tegelijkertijd probeer ik me dan in te leven in zo'n vogel. En dan heb je in één keer, zit je in zo'n gemeenschap van vogels, en dan heb je in één keer zo'n kastje aan je poot hangen. Is dat ja. niet zielig voor hem? Wordt hij niet verstoten ja. door de groep? Nou, gelukkig zijn die apparaatjes. Daar is het een beetje zo'n ingewikkeld apparaatje. Het is heel licht. Nee, ze doet het ontzettend goed. En het is natuurlijk ook fantastisch. Omdat we al vogeltjes hebben terugge teruggezien. Dus ze blijken gewoon trick toch te kunnen maken. En we wachten tot ze hier weer op de eieren zitten. En het gaat gewoon Ze kunnen dus eigenlijk alles doen. En het is, uh, ja, uh, uh, uh, het is inderdaad, uh, doe ik ze een beetje aan. Maar we krijgen er heel veel verhalen voor terug. En ik hoop dat die verhalen het de moeite waard maken. Hoe moeilijk is het om ze weer te vangen? Tot slot, kort nog eventjes. Eigenlijk, tot nu toe is het meegevallen. Ze moeten wel, uh, enerzijds, als ze op het nest zitten... dan zetten we gewoon een koortje over het nest... met een stokje eronder en dat stokje trekken we weg. En als ze uh, jonger zijn, dan zijn ze zo fanatiek aan het verdedigen... dat we, dan lopen we met een net boven ons hoofd... en dan vliegen ze gewoon, terwijl ze proberen ons op ons hoofd te pinnen. vliegen ze in dat net, dan kunnen we ze ook vrij makkelijk... Dus ik verwacht dat dat geen probleem is. Geen probleem. Schitterend. Heel veel succes ermee. Maarten Loone op Spitsbergen. Dank u, Dank u wel. Dit was met het oog op morgen voor deze maandagavond. Morgen zit hier Mieke van der Wijs. Straks Casa Luna met Lex Polmeijer. En voor later slaap lekker. Goedenacht, vrienden. Es wird tijd voor mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.